339 euro. Op basis van 60 maanden en 12.000 kilometer per jaar. Kijk snel op justlease.nl. Voorkomt naar Bataviastad. De opening is binnenkort. Stay tuned. Bij PLUS hebben we zelf ook tieners thuis. En dan is alles heel snel op. Brood, appels, cola. Op.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 Zes uur, goedenavond. Ja, een hele goede avond. Goedenavond. We zitten nog steeds vol in de griepepidemie. Het aantal zieken neemt alleen maar toe. Afgelopen week gingen 68 op de 100.000 mensen met griepklachten naar de dokter. Dat is iets meer dan de week daarvoor. En er worden nog meer zieken verwacht door carnaval. Ook auto informateur Rianne Ledgert is op gesprek geweest bij toekomstig premier Rob Jette. Onder haar leiding sloten D66, VVD en CDA een regeerakkoord. Ledgert wordt minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En ze zegt dat ze de schade van de bezuinigingen wil. Wil herstellen. Maandag dan staat het nieuwe kabinet op het bordes. Een wolf die rond Barneveld tientallen schapen heeft aangevallen... wordt niet doodgeschoten. Jagers kregen vorig jaar wel toestemming... maar dierenrechtenclubs die wisten het via de rechter tegen te houden. En Gelderland laat het er nu bij zitten. Ook omdat de overlast door de wolf de laatste tijd meevalt rond Barneveld. Voetbalclub Telstar heeft een boete gekregen voor het afsteken van vuurwerk. Dat was bij een thuiswedstrijd tegen Excelsior vorig jaar. Het was een eerbetoon aan een overleden voetbalfan. Er werd zoveel vuurwerk afgestoken dat de wedstrijd een tijdje stil lag. Telstar moet van de KVB 7500 euro boete betalen. Het weer, vanavond en vannacht meer bewolking. Het gaat vriezen, in het midden en zuiden kans op sneeuw en het kan glad worden. Morgenmiddag dan klaart het weer op en dan wordt het zo'n 6 graden dan 22 files nog in ons land. Je krijgt ze vanaf 20 minuten of langer. Op de A9, ook maar Diemen bij het AMC ziekenhuis. Door een defect voertuig, 7 kilometer, 25 minuten. Op de A10, Koenplein, richting Watergaasmeer. Bij Zeeburg is dat, 8 kilometer en drie kwartier. En de A58, Breda naar Tilburg, bij Bavel, Een ongeval is de oorzaak, 7 kilometer, drie kwartier. En een flitser op de A50, richting Apeldoorn, bij 211.8. We gaan weer een mooie avond in met strakjes weer het trekken op de winterspelen. We spreken zo meteen Matty en Lu. Like the words of a song, I hear you call. The thief in my head, you criminal over zes. De woensdagavond, je bent bij de Q-middagshow. Domien zit op de plek van Matty in de ochtend dus met Marieke. En dus daar Bram. En daar Tom. En zijn tot zeven uur vanavond en berichten komen binnen via de Q-music-app. Ik zie onder andere Ingrid uit Klundert de groetjes van ons. We pakken chocoladjes in bij Coco en Sebas. Dat ziet er lekker uit zeg. Oh, wat heb ik ze in chocolade vandaag. Je bent een soort uh, chocolaterie of zo. Ja, hele mooie uh, ja, bonbonnetjes hè. Er is ook een uh, berichtje van Femke. Die zegt, uh, Rondje bos ook weer gehad met het paard. Maar god, wat is het koud. Bijna geen gevoel meer in de vingers. Ja, het is niet normaal. Koude wind hè. Snijdende, snijdende Koude kou. Ja, nou, uh, Mattie en Luc die zullen het een uh, stuk lekkerder hebben. Die zitten natuurlijk nu in Milaan voor de Olympische Spelen. Vanavond uh, genoeg te gebeuren met het short track. Gaan we dan toch weer een medaille pakken. Ik heb vernomen dat ze momenteel tussen de fans staan. De oranje fans. Misschien is het wel even leuk om uh, even te schakelen. Zo ja, even sfeerproeven, want inderdaad vanaf kwart over acht... dan gaat het los, hè, het trekken. Ja, ik hoop eigenlijk dat... Uh, vaak zie je dan toch van die reporters tussen de fans... dat ze dan ineens omhoog worden gehezen en lastig ja. worden gevallen. Ja. Ik hoop er eigenlijk stiekem op. Ja. We spreken de mannen zo meteen. Damiano David komt er ook aan. En nu Eric Priest bij Q Piano. David, op je muziek en talk to me? Ja, de spanning neemt weer uh, langzaam aan toe, want over een pakkenmeter, twee uurtjes barst het weer los in Milaan. Wederom medaillekansen voor Team NL, dus we gaan weer naar onze vrienden toe. Bonjour Matti, bonjour Luc, waar zijn ze nou? Hoe zijn ze nou? zijn ze nou? Nou, nou, Milan Cortina. De winter spelen, want ze volgen Team NL, wie gaan ze pakken? Die gouden plakken, daar in de kou, in de kou, in de kou, kou, kou. Ja, die winter, daar in de winter. Je hoort het van Mati en Luc. Ja, heren, buongiorno, buongiorno. Ciao, ciao. Ja, ik. Uh, buongiorno, buongiorno, buonasera. Ja, kijk, normaal uh, schakelen we met jullie en staan jullie uh, vaak voor het uh, team in Huis. Maar dit keer hebben jullie een andere achtergrond. Waar staan jullie nu? Wij staan voor het uh, Short Track Stadion hier in Milaan, want daar gaat het vanavond allemaal gebeuren. Ik durf nu eigenlijk al wel meteen te voorspellen, twee gouden medailles erbij voor oh, Nederland vanavond. Maar wat gaat er dan gebeuren? Wat voor afstanden komen we dan aan? Nou, de 500 meter bij de mannen. De kwartfinale, de halffinale en de finale. En als ik zeg shorttrack mannen, dan noem ik natuurlijk Jens van het woud. De man die al twee gouden medailles... om zijn nek heeft hangen. Het schaats misschien wat ongemakkelijk... en wat moeilijker, maar hij gaat gewoon richting zijn derde goud schaatsen. Daarna komen de vrouwen op de 3000 meter achtervolging. Dat is het eigenlijk best uit te leggen... door gewoon de estafetten op het ijs te laten afspelen. Dus je hebt vier verschillende short -track ploegen die allemaal meerdere schaatsers op het ijs hebben staan... en die gaan in estafettes drie kilometer schaatsen. Waanzinnig spectaculair. Dus mocht je nou nog steeds shorttrack niet de kans gegeven hebben, nog steeds niet gekeken hebben, gaat dat vanavond dan sowieso checken. Kijk, en Octopus Paul heeft ook bij deze gesproken. Twee keer een gouden plak, dat zou natuurlijk fantastisch <lacht> zijn. En uh, Matty, ik zie uh, in mijn ooghoek dat er nog meer mensen naast je staan. Wie zijn dat? Ja, dat klopt. Ik sta hier bij uh, Oranje-supporters Simone, Sophie, Nel en Martje! Ja, en iedereen heeft het wel over het short track, jongens. Maar ik wil eerst even iemand anders op het podium zetten. Dat is namelijk Sophie. Sophie heeft een wereldrecord verbroken gisteren. En je hoort er bijna niemand over. Sophie, welk wereldrecord heb jij verbroken? Langste Polonaise! In geweldig! Jij hebt uh, keihard carnaval gevierd en nu ben je hier. Hoe gaat het met je? Heel goed. Heel goed. en fruit, Heel goed. Klaar voor de wedstrijd. Hey, uh, Simone, dit is een fantastisch verhaal. Want jullie kennen elkaar uh, van de hockey. En dit zijn jullie tweede Olympische Spelen, als ik het goed begrijp. Klopt, wij zijn ook naar de hockeyfinale geweest in Parijs ja, van de dames. Wat heerlijk. En jullie zijn goed georganiseerd, want jullie hebben vanochtend in het vliegtuig nog de laatste tickets gekocht voor deze wedstrijd, begrijp ik? Ja, ja, we hadden het gelukje dat er in de resale nog vier tickets beschikbaar waren gekomen. Fantastisch, toch? Ja, zeker. Nel, wat verwacht je van vanavond? Want je hebt een oranje hoedje op, je ziet er fantastisch uit. Ja, heel veel plezier en goud. Ja, en goud. Uh, Maartje, ben je bent een beetje thuis in het shirt, of denk je van, ah, ik vind het hartstikke leuk als mijn oranje is? Nee, ik heb toevallig het EK in Tilburg bezocht. Oké. Okay. Dus daar ben ik een beetje verliefd geworden op het Shorttrek. Ja, het is wel ja. echt super spannend. Daarom staat jullie nog even even horen! Hey! Ja, ah, jongens, de sfeer zit er hier uh, geweldig in. Wij gaan zo het stadion in. En uh, trouwens, wij hebben hier ook nog een afspraak met de ouders van Jens en Melle. De twee broers die vanavond het ijs op gaan. Dus die gaan we zo meteen ook nog even spreken. Even kijken hoe de spanning bij hen is. En dat hoor je later vanavond. Kijk, ja, nou, de een gek man. Nou, heel veel plezier. Ga snel dat stadion in. Jullie zijn onze ogen en oren. En we smullen met jullie mee. Heren, dank weer. Arrivederci! Ciao, ciao, ciao, ciao tutti, ciao, ciao. Mattie en Luc vanuit Milaan. Wil je de mannen volgen op de socials? Doe dat vooral. Kim is kanaal en Mattie Marike. Alesso en Sasha komen eraan. Destiny, nu de mannen van Direct. Soldier On, bij Q. Soldier in a woman, you're always true to fall.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 En Bram, klinkt uw radio een stuk beter, dus slingeren ze nog een paar platen in de eter. Knallende erin, Rodney, adio! en fix what you didn't break. Het is een paar minuten voor half zeven. Het laatste nieuws komt eraan. Dat krijgen we van Eefje. Goedenavond. Uh, heb je altijd al je eigen eiland willen hebben? Droom? Nou ja, het is toch een droom van iedereen. <laughs> een eigen eiland met een kokosnoot in je handen en zo. Maar die droom die, uh, zou zomaar eens echt uit kunnen komen. Ja, Jeffrey Epstein uh, leeft natuurlijk al een tijdje niet meer. Dus uh, dit is je kans... Ja, ik en zometeen ook. Zo'n eiland moet worden. <laughs> zometeen ook de top 40 update. Daarin muziek van onder andere Teddy Swift. Oh, pap, moet je nou kijken? Ze zit eindelijk op het potje. Nou, dat verdient 5 euro in de spaarpotje. Rijke stinkend.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 Nu bij Koebloe, korting op Beko, wasmachines en drogers. Bestel het beste voor jou in de Koebloe app. Deze week bij Dekamarkt Witte druiven met pit 500 gram voor 1,99. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen.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 Goedenavond, Q-verkeer van Flitsmeister. Zes files nog maar in Nederland. Je krijgt ze vanaf 10 minuten vertraging of langer. Op de A10 Koenplein richting De Nieuwe Meer bij Osdorp, 3 kilometer en 20 minuten. En op de A58 Breda-Tilburg bij sint annebos door een defect voertuig 7 kilometer en bijna drie kwartier. En een flitser op de A50 richting Apeldoorn bij 211,9. En dan het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht meer bewolking. Het gaat vriezen en kan gaan sneeuwen. Uh, morgenmiddag klaart het weer op en dan wordt het 2 tot 6 graden. Nog steeds koud, hè? Poeh! Ja, 1 minuut over half zeven. Het laatste nieuws met Eefje Kunen. Goedenavond. Ja, er komt uh, inderdaad weer sneeuw aan. Ja. Vannacht dan trekt uh, de sneeuw ons land in zo'n beetje vanuit van het he? zuiden. Ja, dat zeg ik net. Ja. <laughs> ja. Maar je moet even opletten. Het kan echt glad worden. Want er kan wel een paar centimeter vallen. De Academie heeft code geel afgekondigd voor vannacht tot en met morgenochtend... voor vijf provincies in het zuiden en het midden van het land. Ja, daarna wordt het dus 2 uh, ja, tot 6 graden. <lacht> <lacht> Anders doen jullie files ook nog even. Ja, ja precies. De NS heeft de afgelopen weekend 200.000 feestvierders... van en naar de carnavalsteden gebracht. Het was een druk weekend, vooral richting Breda was het druk... Uh, maar het waren wel zo'n beetje net zoveel reizigers als vorig jaar met carnaval. Maar mensen lieten wel veel meer troep achter. Dat gebeurt eigenlijk altijd wel, maar dit jaar meer dan normaal. De balen ze van bij de NS, te viel amper tegenop te poetsen. Treinreizigers klaagden ook veel over de rommel. Als het aan Friesland ligt, wordt er bij de volgende winterspelen... geschaatst in Stadion Tjalf in Heerenveen. Huh? Hoezo? Nou... Ja, dat zit zo. De volgende winterspelen zijn in de Franse Alpen in 2030. Uh, maar omdat daar geen goede ijsbaan is... Uh, zijn Heerenveen en Turijn in Italië in beeld uh, voor de schaatswedstrijd. Oh, ja, wat top zeg. Ja, maar kom op, Turijn dat valt af hoor. Italië heeft nu genoeg en dan zijn wij aan de beurt. Ja, dat zou wel fantastisch zijn ja. hoor. Want dan, is het, zijn, hè? dan is het gewoon een thuiswedstrijd natuurlijk. En al die schaatsers, ja die... Die, die zijn daar sowieso iedere dag. Ja. Die slapen in en dat tiral. die andere schaatsers die komen in het hol van de leeuw. En die denken, Jee, wat is dit voor snelle ijsbaan. Die schrikken zich dood en dan winnen we alles. Dat zou top zijn. Ja. Ja. In de Heerenveen zien ze dit natuurlijk helemaal zitten. Nou, de provinciale staten die steunen het plan nu. En zijn ook bereid om geld in te leggen. Ja. Want zoals een van de statenleden het zelf zegt... We zouden Friesland zo allemachtig mooi op de kaart kunnen zetten. Nou, ja, inderdaad. Ja, super. Wat een super idee. 2030, over ja. vier jaar. Laat ons even Kijk. weten wanneer het is gelukt, ja, Eefje. Zal ik doen. En uh, heb jij altijd al gedroomd van je eigen eiland? Nou, ik had daar uh, altijd wel uh, dromen over. Maar eigenlijk, uh, nadat de ene Jeffrey Epstein... Uh, dat totaal heeft gehaald, dat imago. Ben ik niet meer zo happig, even op nee, dat eiland. Jij trekt een vergelijking die, die, die helemaal, dit helemaal verpest eigenlijk. Nee, geen Epstein-taferelen. Uh, Gewoon een, een eiland met uh, mooie ruige natuur... waar je tot rust kan komen, waar je een fikkie uh, kan stoken... Uh, kan gaan kamperen. Want dat is wat Zweden is. Zweden die wil uh, zichzelf meer op de kaart zetten. En daarom hebben ze nu een actie bedacht om meer mensen daar naartoe te trekken. De Zweden heeft heel veel eilanden. Uh, en je kunt je nu gewoon inschrijven. Dan worden er vier mensen uitgepikt. En die mogen elk een jaar lang op een Zweedse eiland wonen. Oh, ja, best wel tof. Ja. Ook wel onhandig natuurlijk. Je retourvlucht wordt geregeld. Nee, maar ik bedoel meer gewoon uh, ja, voor boodschappen en zo. Dan moet je natuurlijk <laughs> eerst aan land. Dan moet je naar nou, Zweden kennende. Dan moet je ook echt wel een stuk rijden. Uh, het, het is niet handig, het is wel tof. Maar dan ga je toch vissen? Dan ga je toch zelf vis vangen? Ja, een soort expeditie. en Helemaal, Helemaal zelfvoorzienend ja. zijn daar op ja. een eiland. Ja, ja. Nou, wel leuk. Waar kunnen we ons inschrijven? Op uh, zweden.nl oh, ja. <laughs> De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas. Thanks, Eefje. De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag. Dit is de top 40 update. Van woensdag 18 februari 2026, nou wat ga je horen dan? Op 1 de derde top 40 hit van Somber, op 2 komt Man Niet van Olivia Dean voorbij... en op 3 zometeen een tip voor de top van Pink Panthers en Zara Larsson. Maar eerst de meest recente top 40 hit van Taylor Swift is nog steeds aan het stijgen. Ja, en hoeveel plekken gaat ze overmorgen er weer bij pakken? Nou, dat horen we vanaf twee uur als er een nieuwe top 40 hier op Q-Music begint. Nu in ieder geval op plekje nummer vier.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 Swift Opalite in de update op 3. Pas 4 natuurlijk hè. Ja, openlijst stond op 4. Juist, mijn fout. Hey, we gaan naar de nummer 3. Daar gaan we naartoe. Het Juist, is een tip ja. voor de top. Het is een nieuw liedje. Het is een samenwerking van Pink Panthers en Zara Larsson. Nou, Zara Larsson uh, heeft geen uitleg nodig. Die kennen we. Nee. Nou, nu ook met twee liedjes in de top 40. Maar wie is Pink Panthers? Ja, die... Uh, nou, dat is toch wel een fenomeen uh, te noemen. Is nou, op TikTok in ieder geval sowieso. Gaat uh, volledig viraal met, uh, met grappige interviews. Het is een beetje een gekke, gekke leuke, oh, leuk. spontane meid. Ja, echt helemaal super. Ik ben gewoon... Fan. Um, nou, en mocht je het interview uh, gezien hebben, dan weet je vast welk geluidje zij creëert. Is dat die firewall die. Uh, Juist, uh, ja, een of andere gekke. Ze maakt een soort gek geluid, ja. Nou, Even, even opzoeken. Zoek het even op. Pink Panthers interview, dan zie je het meteen. Nieuwe muziek dus. Pink Panthers, Zara Larsson. Het heet State Side. Ook deze wordt online al een tijdje flink gestreamd. Dus het zou zomaar eens kunnen dat deze de lijst komende vrijdag binnenkomt. Het is voor het eerst dat we hem gaan draaien op Q Music. Dus wil je je mening delen? Hartstikke welkom via de Q Music app. Luister mee. Nummer 3. I'm freezing outside. I feel my skin tight. my is inside. I look up at you. Music met op plekje drie stateside van Pink Panthers en Zara Larsson is een tip voor de top. Ik vind hem leuk, hoor. Uh, cool, toch? Ja, hij is echt wel vet. Wesley zegt ook uh, goed nummer vaker draaien. Jelle zegt uh... Ja, wat een butt-nummer. Mag ook, hè? Die moeten we nog mee winnen, ja. Uh, Dani zegt, geweldig nummer. Uh, moeten jullie vaker draaien? Uh, Lianda zegt, uh, klinkt gekker. Maar als je het vaker hoort, wordt het wel een beter liedje. En Ron, die zegt, lekker nummer. Ook wel een beetje een, uh, een nummer voor under the sheets. Zo. Oeh, ik vind Ron. het wel een beetje een hoog tempo, Ron. <laughs> die zit erin in op de woensdag. <laughs> ja. die, moet, die moet snel thuis. Ja. Lange ballen, snel thuis, Ron. We gaan naar de nummer twee voordat het heel erg rechtsaf gaat. De nummer twee in de top 40-update is een hit van Olivia Dean, staat al ontzettend lang op het erenpodium. Overmorgen zou dat 22 weken kunnen zijn. Vanavond in ieder geval op plekje nummer 2... Deen op twee. Top 40 en daarmee gaat de update van 18 februari 2026 als volgt de boeken in op vier. Taylor Swift, Opalite op 3. Ja, die iets wat gekkige Pink Panthers met Zara Larsson stateside. En twee, man I need Olivia Dean. We gaan naar de nummer 1. en die is vandaag voor somber. Hij gaat heel hard, hij gaat lekker. Een paar maanden terug maakte hij zijn debuut in de top 40. Dat deed hij met Undressed. Daarmee is hij nog steeds niet die top 40 uit te krijgen. Sterker nog, er komen alleen maar hits bij. Sommer doet een beetje aan, spaar ze allemaal. Want ook met 12 to 12 staat hij nog steeds in de top 10. Ja, dan zit hij nog steeds niet stil, die Sommer. Want vorige week was zijn laatste single de hoogste nieuwe binnenkomer in de top 40. Zijn eerste drie top 40 hits allemaal samen in één lijst te vinden... Ja, hoe lang gaan ze het samen volhouden? Dat gaan we meemaken volgende week. Komende vrijdag bedoel ik natuurlijk. Vanaf twee uur een nieuwe top 40. Maar uh, ja, gokje, dan zitten ze er alle drie natuurlijk nog wel in. Nu in ieder geval bovenaan in de update. Somber, home 1. Jij uh, zit uh, zometeen met je show hier op Q. Ja. Ik heb even twee kennisvragen voor jou. <laughs> okay. Kennisvraag 1 is. Ja. Um, een acteur. Het is een, een Maori-achtige acteur. Dwayne, puntje, puntje, God, puntje. Ga je nou weer op Johnson. Dat, uh, dat hebben we een uur geleden gedaan. Dat doe ik dan? Ja, geen idee. Echt niet? Nee. De rockman. De rock. Stomme zak. <laughs> nee, op, ik heb geen idee. En op welk continent? Ah, jongen. Richts ja. Turkije. Ja, die weet ik wel. Nou, Europa en Azië. Heel goed. Maar ja, zijn er Tom, mensen... Dat heb je gehoord. Tom zei... Zijn... Zijn... Nee, dat heb ik helemaal ja, niet gehoord. Tom zei... Af... Nee, dat wist, dat wist ik gewoon. Dat is algemene kennis. Ah, maar ja... Okay. Nog een jij zit... vraag. Afrika. Waar ligt de Algarve? Dat ligt natuurlijk in Portugal. Heel goed. Volgens Tom lag het in Frankrijk. Ha! Oh, sorry. <laughs> ja, tot ja, maar eigenlijk kan hij goed brandjes blussen. Hij kan weer brandjes blussen. Maar, ja, maar zo is het. Als vrijwillige brandweer, dus hij mag de slang vasthouden. Ja. Ik meld muziek morgen. Benson Boon komt eraan bij Lars. Op het heen. Veel plezier met hem. Daar wordt het wel leuk. New Music <laughs> vanuit Milaan wordt mede mogelijk gemaakt... door Staatsloterij, trotse hoofdsponsor van Team NL. Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft... en zijn muziek op 10 heeft staan...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 Centraal Beheer, met Sarah. Met Jack. Ik was onderweg om mijn honden lekker los te laten. Rijdt mijn autoboot auto er los. Is iedereen oké? Okay? Dat wel, maar nu ligt hij ook nog eens vol hondenvoer. Kat hecht hem een brok in mijn keel. Wij lossen het voor je op. Kun jij weer met je honden of wat? Even over vervangend vervoer. Met de autoverzekering van Centraal Beheer... krijg je bij schade vervoer dat bij je past. Centraal Beheer. Beste product van het jaar. En dat proef je. De Koffie Jongens.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 Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! Nu bij Gamma 25% korting op binnen- en buitenverlichting. Bekijk alle acties op gamma.nl in onze digitale folder.